You yeah. van vanavond Erik Leverts dankjewel Mirjam geweldig applaus voor Mirjam Verano en Jopi Nicolaas. en Mirjam gaan wij vanavond nog uh, terugzien. hartelijk welkom uh, dame, dames en heren vanavond op het uh, ondernemerschala 2019 de 11e editie alweer en vanavond zijn wij wederom te gast hier bij de haven van Zandvoort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 Uh, we mochten elkaar toetraaien. Dat, dat klopt. Doet -ie, ja, hij? Ja, inderdaad, Heel fijn. Nou, voor jou uh, een heel erg hartelijk welkom. Kun je mij uh, je jawel... <laughs> jawel, meneer de burgemeester. Ik ga u toetraaien. David, het is voor jou uh, de eerste keer op dit Ondernemerschala. Uh, ja, twee maanden ben je nu bijna burgemeester van dit prachtige dorp Zandvoort.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 Nou, de, de bloemen hebben jullie geval, de, de. bloemen hebben jullie te pakken, om het maar zo te zeggen. Goed, uh, Fotostudio Zandvoort, Josie en Sharon. Spannend, denk ik, voor jullie? Was de een verrassing? Nou, toch wel, ja. We hadden het niet, niet in één keer door, maar op een gegeven moment hoorden we dat toch wel mensen aan de stemmen waren terug.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 dat ik niet alleen een race-team heb. Want daar krijg je soms hoofdpijn van. Ja. En daarnaast heb ook nog een race bij je racelicentiekanalen. race kan halen. En dan kan je gaan racen. Nou Dylan, ik begrijp helemaal dat je gepassioneerd bent van je bedrijf, van je onderneming. En hoe mooi in aansluiting op de Grand Prix die volgend jaar naar Zandvoort komt. Met je bedrijf. Dat moet toch een heel warm welkom geschenk ook voor jou zijn. Ik ben de microfoon bij de ik had het nog niet gezien, Dylan.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 Fotostudio Zandvoort. Jullie naar Fotostudio Zandvoort. Joost en Sherry, kom aan even naar het podium. Ik mag ze een interview. Van harte gefeliciteerd, dames. Nou, je ziet uh, de glunderingen van jullie gezicht. Hoe voelt dat? Dat ja, is toch wel leuk, toch? Ja. Leuk, hè? Ja. Nou, geweldig. Nou, uh, Ellen, mag het, uh, het aandenken aan deze prijs aan jullie overhandigen?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 voor de, voor de Zandvoortes en daarin jullie ook onderscheiden met jullie aanbod aan dierenproducten. Want ik heb ook gelezen, jullie hebben een eigen hondenvoedinglijn. Zeg ik dat goed? Ja, hondenvoer is goed. Ja, we hebben onze eigen hondenvoer ontwikkeld, dat heet PureDook. En daar zijn we sinds mei mee begonnen. En nou, dat gaat heel goed, moet ik zeggen. Hartstikke leuk. Nogmaals gefeliciteerd met jullie nominatie.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 Geweldig! Ik geloof dat ze helemaal overdonden. En dit is Ellen Verheij. Deze prijs. beste in de categorie retail. Meer dan verdiend. Je hebt een prachtige zaak. Echt een aanwinst voor Zandvoort. Dus gefeliciteerd met je prijs.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 Voor deze categorie wil ik graag de ondernemingen naar voren roepen die genomineerd zijn. En dat is Noble Tree Café, Buddy van der Horden en Pinsenay, CISO Lounge, Robin de Graaf en het Zand e Café. Vertegenwoordigd door Nicky Dalman. Dames en heren, een hartelijk applaus voor de genomineerden. Even een Jean-Jé. Uh, goed. Dames en heren, heel erg gefeliciteerd met de nominatie binnen de categorie uh, Horeca. Geweldige bedrijven, mooie bedrijven die hebben jullie. En ook voor deze categorie geldt er kan er maar één de winnaar zijn. Maar goed, ik heb ook voor jullie een, uh, gewoon even een korte vraag, even een krachtige vraag. En uh, Mag ik met jou beginnen, Barry?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 Uh, uh, voorraad. Dus dat is de meest eerlijke manier zoals we het kunnen doen.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 It is it is for me?